Een voorspoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Uit Oost is een constructie met matrixborden op twee auto's terechtgekomen. Daarbij is één dode gevallen. Een andere inzittende is zwaar gewond geraakt. Toen het metalen verkeersportaal op de snelweg viel... werd er gewerkt aan de weg. Volgens Rijkswaterstaat is er iets misgegaan. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De A9 is door het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Waarschijnlijk blijft de weg nog tot tien uur vanavond dicht. In Stockholm heeft de Groningse hoogleraar Bernard Veringa de Nobelprijs voor scheikunde in ontvangst genomen. De Zweedse koning Carl Gustaf gaf hem een medaille, diploma en een document. Veringa is bekroond voor zijn onderzoek naar moleculaire nanomachines. Hij deelt de Nobelprijs, maar aan een geldbedrag van 830.000 euro is verbonden met een Franse en Schotse wetenschapper. In Maleisië is een van de kopstukken van de terreurgroep Abu Sayyaf om het leven gekomen, in een vuurgevecht met de politie. Volgens de Filipijnse autoriteiten is een van de doden Abraham Hamid. Hij leidde de groep van Abu Sayyaf, die vorig jaar twee Canadese toeristen ontvoerde in de Filipijnen. De Canadezen zijn door de terreurgroep onthoofd. Bij een zelfmoordaanslag in Jemen zijn tientallen militairen om het leven gekomen. De aanslag was in de zuidelijke havenstad Aden bij een legerbasis. De militairen stonden te wachten op uitbetaling van hun salaris. Wie verantwoordelijk is, is nog niet duidelijk. In Jemen woedt een burgeroorlog. Regeringstroepen worden gesteund door een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. De hoofdstad Sanaa is, ondanks talloze luchtaanvallen, nog steeds in handen van Houthi-rebellen. Het weer vanavond van tijd tot tijd regen. Vannacht wordt het vanuit het noordwesten snel weer droog. Het koelt af naar een graad of zeven. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten is kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 9 graden. En na het weekend blijft het bewolkt en regenachtig. Dit was het. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zon heeft, heeft het en jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. warmte, Kerst. CFN. Yes. Dit is Kerst met CFN met nu. Men. nu Entertainment for you. Don't turn away. I need your love. Cause you're So oh. was hij dan, een prachtige nummer van uh, Goran Karan, en uh, dat uh, ja, uit het jaar 2000 uh, toen hij uitkwam uh, voor uh, Kroatië, in het uh, Eurovisie Songfestival dus ja, dan zijn we er ook weer op de hoogte we gaan lekker verder met een kerstplaatje jawel, en dat is allemaal van Tino Martin en mijn eerste kerst zonder jou en uh, welkom bij het tweede uur natuurlijk, en uh, ja, allemaal eet smakelijk Zeg me waarom ging je weg Is dan echt alles voorbij Thuis voelt zo eenzame en stil Denk jij nu ook aan mij Ik rij naar huis door de nacht Niemand die daar op me wacht Iedereen wens mij een vrolijk kerstfeest Behalve jij Mijn eerste kerst Zonder jou is geen kerstfeest voor mij Niets te vieren, wat heeft het voor zin Om de tafel te dekken voor twee Jij komt toch niet Heb je net als ik niet een gevoel van spijt Wilden wij elkaar nu echt wel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 daar Voor me uit door het raam, dan hoop ik je weer te zien staan. Sinds je weg wegging kan ik soms het leven niet meer aan. Mijn is de kerst, zonder jou is geen kerstfeest voor mij. Dekken voor het ver. Jij komt Het is tussen ons nu zo koud Zeg me dan wat deed die fout Geef me een laatste kans te bewijzen Hoeveel ik nog van je houd Mijn eerste kerst Zonder jou is geen kerstfeest voor mij Niets te vieren Als ik niet een gevoel van spijt Wilden wij elkaar nu echt wel Take my advice, if you love someone. Entertainment For You. Meer dan radio. Oeh, dat is lekker. Toch een heerlijke plaat in. Mariah Carey. Hier op die, die .9. CFM Entertainment voor You. Tot de klokjes van 7 uur. I Still Believe. Ja, ik ook. Zeker weten. Zij zeggen, blijf lekker luisteren. En wil je een plaatje aanvragen, dan kan dat via Facebook. We gaan lekker uh, toe naar uh, de drieënberei van Fred Heijn natuurlijk. Dat gaan we lekker doen.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 Drie op een rij van Fred Heij. Don't go looking for him, lady. Don't go looking for him now. He'll be sailing across the ocean. By the time you turn around. All he carries is as bright. He has nothing to his name What he's leaving you behind Is the burden of the blame Don't go looking for him, lady He's far gone now Don't go looking for him, lady Don't go looking for him now He's somewhere across the border In some lonely little town A tattoo on his arm is all that will remain of a lady with no heart. Playing stupid little games, don't go looking for him, lady. He's far gone now. And now you're gazing at the moon, humming melancholy glads. Burning candles in your room. For him, lady. Don't go looking for him now. He'll be over the horizon by the time you come around. You can stare out at the sky, building castles in the air. He won't be coming back this time. There'll be no answer to your prayers. Don't go looking for him, lady. He's far gone now. At the moon, humming melancholy land. De drie op een rij van Fred Heij. I've got dreams, dreams I saw you there last night Another man's arms Holding you tight Nobody knows What I feel inside All I know I walked away and cried I got dreams Mr. Freeze. We begonnen natuurlijk met Wilson Phillips en uh, Reason to Believe. En als tweede Firecon News met uh, Far Gone Now. En als laatste Otis Reading en I Got Dreams to Remember. En dat allemaal bij uh, ZFM Entertainment uh, for You. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan een Nederlands dagplaatje draaien van John West en uh, ja, ga niet weg bij mij. Zo stil Kom kijk mij toch eens aan Is er soms iets Wat jij vertellen wil Heb jij iets op je hart Vertel het mij nu maar Kom gooi het er maar uit Zelfs al valt het zwaar Nee, wees nu niet bang, zeg het maar tegen mij. Ineens werd het keel. en stond alles even stil. Ga niet weg bij mij, doe mij dit nu niet. Wat is er gebeurd, waarom ben jij veranderd? Ik heb nooit iets gevoeld van jouw ontevredenheid. Het lijkt allemaal zo vreemd, wat is er nu nog gemeend? Die onzekerheid, ik raak het maar niet kwijt. Dit gaat over mijn verstand, totaal de richting kwijt, door emoties overmand, is dit een droom? Heb jij dan echt geen idee wat ik voor je voel, dus denk goed na. Wesley Klein, en uh, waarom dans je niet met mij? Hier bij CFM, Entertainment for you. En uh, ja, uh, we gaan zo natuurlijk eventjes contact opnemen met Julian Kers. En uh, ja, over, over als dromen echt bestaan. Zijn, uh, zijn laatste single dus. En uh, ja, tot die tijd uh, gaan we eventjes verder met Marloes En uh, laat mij nu nooit meer alleen. Blijf lekker luisteren. Zo lang opgewacht. Ik heb zo vaak aan jou gedacht. Nu sta je. You. Mm -hmm. Dat was het dan. Ja, En laat mij nu nooit meer alleen! En dat allemaal hier op 106.9 CFM Zandvoort. Entertainment voor YouTube de klokjes van uh, ja, 8 uur. Heb ik net gehoord. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En uh, ja, we hebben iemand uh, aan de telefoon hangen. En dat is natuurlijk. Uh, Jurien Kers. Jurien, een hele goede avond. Goedenavond, Hi. Ah, hi Jurien. Hey. We gaan het eventjes hebben over Als Dromen Echt Bestaan. Wat leuk, ja. Ja, vertel eens, hoe is dat, uh, hoe is dat een beetje tot stand gekomen? Uh, nou, een uh, halfjaartje geleden uh, kreeg ik een telefoontje van mijn, uh, van mijn producer, Frank Verkooyen. Ja. Waar ik al meerdere singles mee heb opgenomen. Ja, die kennen we allemaal een beetje, denk ik. Ja, die kennen jullie ja, allemaal, ja, ja. denk ik ook. Ja, precies. En hij zegt: Je, hij zegt, ik heb nou een liedje. Hij zegt: Ik hoor het jou helemaal zingen. Die moet jij uit ik zei, nou, Frank. ik die we waren onderweg uh, met gezin uh, naar een pretpark. Ik zei, nou, mail hem maar door. En uh, hij stuurde de demo door. Ik zette hem op in de auto. Eén keer luisteren, twee keer luisteren. Ik denk, nou, ik denk dat, uh, ja, dat klinkt goed, dus dan moeten we wat mee gaan doen. Ja, je had hem gelijk, of? Uh... Ik had hem gelijk, <laughs> ja. ja. Dus uh, eigenlijk is het toen heel snel gegaan. Uh, zijn we de studio weggegaan? Hadden we het product vrij snel op de plank liggen. Ja. En uh, toen was het even, even timen van wanneer gaan we hem uitbrengen. En dat is dus volgende maand gebeurd. Ja? Ja, ja. Nou ja, ik bedoel. Uh, zit er ook een uh, album aan vast of niet? Nee, nee niet. geen album. Okay. Nee, nee. nee nou, je, hebt, ik, uh, ik, ik, ik, ik breng eigenlijk alleen mijn singles uit. Omdat ik denk dat als je een album uitbrengt. dat het niet uh, de waardering krijgt die het soms verdient. Als je kijkt wat het kost. Hè, als je het ja. allemaal goed wil doen vaak worden er van een album worden drie, vier singles worden er gemaakt. En de rest verdwijnt eigenlijk een beetje op de achtergrond. En ja, dat, dat zou ik dan zonde vinden. Ja, ja. ja, je bedoelt eigenlijk een beetje zo... Uh, net zoals vroeger met singeltjes had je een A- en B-kant. En uh, ja, dan, uh, dan de A-kant die, die sloeg altijd aan. En de B-kant ja, was net iets minder. Ja, precies. Nou, precies. Dat, en, en dat zie je tegenwoordig Kijk, natuurlijk. De grote artiesten die, die, die nemen nog wel albums op. Maar dat wordt dan vaak vanuit... Uh, Productiemaatschappijenberg. Ja. Op gebied wordt dat natuurlijk geïnitieerd. Ja, ja, ja. Maar voor een zanger zoals ik, die het allemaal zelf moet bekostigen. Uh, dat is een dure hobby. Doen, en je moet 10, 11 van die producties op een album gaan zetten, ja, dan wordt het een duur grapje. Ja, natuurlijk. Ja, nee, begrijpelijk. Want even ja. kijken, de, de, de eerste was dat zonder jou? Nee, de eerste was zo onder de maanden sterren in 2011. Ah, ah oké. Okay. Ja, nee, zonder jou is vorig jaar uh, december uitgekomen. Ah, oké. Okay. Dan nou, hebben we ook nog uh, gegeven het duwtje. Ja, ja, die ja. Nog, ja. ja die is van 2011 die is ook 2011 ja ja, ja klopt nou ja hey uh, ja eigenlijk uh, brandt mij de vraag van uh, heb je heb je nog wat, uh, wat op de plank leggen wat uh, wat binnenkort uit gaat komen of nou, ik ben wel met Frank bezig. Ik heb met Frank de afstand, Want Frank maakt natuurlijk voor heel veel artiesten op het moment heel veel leuke producties. Ja. En, uh, Frank en ik zijn zo op elkaar ingespeeld, hij is dan ook verantwoordelijk voor alle vier de producties die ik heb uitgebracht. Ja. Uh, van, joh Frank, als jij wat tegenkomt, wat, wat, wat, wat, wat jij denkt dat bij mij past, hij weet precies wat ik wil, dan uh, hebben we contact en dan gaan we weer door. Maar ja. het is nu, uh, deze single is nu zo'n succes... Dus uh, de... wordt fantastisch opgepakt op de grote ruisstations. stations wordt hier fantastisch opgepakt. Ja, dus eigenlijk een ja. beetje afwachten, zeg maar. Precies, dus we moeten er eigenlijk wel snel achterhalen met de nieuwe ringel. Ja, oké. Okay. En er moet dan ja. ook weer een toppen zijn, natuurlijk. Dan gaan we wel vanuit. Ja, toch? Ja, precies. Ja. Hé, hey, uh, ja, waar kunnen mensen jou eigenlijk vinden om te boeken en dergelijke? Uh, ze kunnen, nu, uh, ze kunnen op internet naar de, uh, naar de site www.joyenkers.com. Ja. Voor de mensen die het heel moeilijk vinden om via de radio te luisteren ook de type over te nemen... kunnen ze ook naar www.nederlandstaligezanger.nl. Ja. Dat komen ze ook bij mij. En ik sta natuurlijk op Facebook, Twitter en alle social media die uh, tegenwoordig... Uh, ja, alles, alles wat beschikbaar is. Precies, ja. Hey, ik denk dat we hem eventjes uh, moeten gaan draaien, jullie. Hartstikke leuk, ja, doen we. Hey, en uh, ik zou in ieder geval zeggen, ja, bij deze... Uh, ja, alvast bedankt voor je tijd natuurlijk. En uh, ja, hey, heb jij trouwens nog uh, eventjes... Uh, nog optredens of zo waar, waar, je, waar je staat? Een ik moet, of... Ik moet, uh... ik moet zo weer aan de bak, ja, besloten avond. Ah, Oké. Okay. Dus, uh, ja, besloten ja, avond. Maar er is geen, uh, geen grote uh, nee. organisatie die, uh, waar, je, waar je dus uh, kaarten voor kunt kopen, waar je eventueel te zien bent. Of... Uh, 7 januari ben ik te zien op de cd-presentatie van Lorenzo Nieuwhuis, die jong op een goed ah, okay. voor Oké. En uh, ja, alles, alle, eigenlijk de, alle openbare optredens staan uh, op de agenda uh, op mijn website. Dus als mensen daar uh, interesse in hebben, kunnen ze daar even kijken. Oké, okay, dan gaan ze doen. Hartstikke leuk. Jun, bedankt voor je tijd. ja jullie En wel. ik zou zeggen, ja, heel, heel veel plezier vanavond nog met je optreden. Kan en uh, ja, ik zou zeggen, nog een goed weekend. Dankjewel, hetzelfde. We gaan hem draaien als dromen echt bestaan. You're in gas. Yes. Kijk naar jou en denk: is het waar dat dromen echt bestaan? Jij kijkt naar mij en denkt: het is net of dromen echt bestaat. Dan kom ik dichterbij, je geeft een kus. Met mij, zo voelt het u. Als dromen echt bestaan, dan ga je nooit bij mij vandaan. Wij horen bij elkaar. Kom, droom je even mee. Ik droom een leven voor ons twee, wij dansen samen. Ik ben zo blij dat dromen echt bestaan. Mijn hart bonst van geluk. Het bewijst dat dromen echt bestaan. Als dromen echt bestaan. Een prachtige plaat. En uh, ja, we gaan lekker verder. En dat doen we met een kerstplaatje. Hé, hey, Fred hij hey. draai nog eens een plaatje. En dat gaan we zeker doen. wacht naar en kom naar huis met Kerstmis.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 Het oude doos. Sorry voor de, ja, de kwaliteit eh, eigenlijk. Hè. Dus eh, ja, een beetje oud. Volgens mij ergens 1976, als, eh, als ik me niet vergis. Yvonne Kelly en Scott Mitchell En eh, If I Had Words. En eh, ja, we gaan, eh, we gaan een plaatje draaien, een verzoekje. En dat wordt eh, aangevraagd door Joke uit Canada... Joke, ja, voor jou is het uh, voor mij goedemorgen. En uh, ja, ik zou zeggen, jij, uh, jij ja, bedankt voor jouw verzoekje. Jij wil een plaatje horen van uh, een lekkere gouden oude van Rita Corita. En uh, ja, koffie. Het gaat allemaal over koffie. Komt-ie dan, hoor. De koffie komt, koffie, koffie, lekker bakkie koffie Wat knapte de mens daarvan op Mijn man had voor een bakkie frost Al zijn vrienden meegenomen Op een uur dat een, een lekker mens. Alang in zijn bed ligt de dromen. Ik hoorde in de keuken wel, ze zaten op het tapen. Maar toen ik met koffie naar binnen kwam, begonnen ze te komen. kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je mijn oren op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op? Tja, nou wie is er nog geen koffie allemaal hoor. De koffie ging erin als koep. En ik kreeg een compliment. Maar ik dacht, gaan jullie nu naar huis? Ik sluit voor vanavond met Toen zei mijn man, wat zou ons nog een tweede bakje goed maken? Ze riepen ja, en toen moest ik wel opnieuw weer koffie maken. Kan heel lang leven en je blijft ook gezond als je maar op de koffie komt. komt koffie, in koffie, een lekker bakje koffie. Wat dat de mens dan van Ja, dat uh, doen we niet. Nee, doen we niet. Ja, dat was hij dan, Rita Corita en uh, koffie, uh, koffie, een lekker bakje koffie en dat werd aangevraagd door jou ook uit uh, Canada. Ik hoop dat je een bak koffie bij je hebt, Joke. We gaan lekker uh, naar het nieuws van uh, 7 uur en uh, ja, we zijn er nog een uurtje, dus blijf lekker luisteren. Yes. Nou ja, ja, ja het, het werkt allemaal niet zo, nee, nee, het werkt allemaal niet zo mee. Maar goed, ja, ja, ja, nou, nee, hij wil niet. Nou, weet je wat? We gaan gewoon uh, lekker uh, de boel uh, een beetje volpraten. Ja, tot het nieuws. En dat gaan we doen met, uh, met een klein beetje, beetje, beetje, beetje. Ja, weet ik niet. Nee, uh, ja. Nou, ik zou zeggen tot zo direct in het, uh, in het derde uur. Van Entertainment for You. Blijf lekker luisteren.